Ik hoorde That's Stefan Eikenhout, toen dacht ik dat je al klaar was. Nee. Maar wij gaan beginnen met een liedje ter ere van de Boekenweek. En dat heet Het Boekenbeestenlied. That I have a choice We zijn bezig met het uur literatuur en het aangekondigde liedje komt later nog wel. Ja, want het, we hebben iets omgewisseld per ongeluk. Dus nu was het Mar Margriet S. Huis <tiek> En ik wil haar graag onder de aandacht brengen, omdat zij 5 april komt optreden in het Jan van Bezaalhuis. En het zou toch leuk zijn als er een volle zaal was. Waar of niet, Ben. Waar of niet, Jan. Zeker. Dus vandaar een klein opwarmertje. Dan gaan we nu naar de nieuwtjes. Jij begint, denk ik, want ik zie hier van alles liggen. Ik zie hier uh, een, een, een prachtig artikel in boeken van uh, Tomese, P.F. Tomese, die we hier in de literaire kring hebben gehad. Nu heet hij een schaamteloze schrijver, maar vroeger schaamde hij zich vaak, uh, schrijft hij. En uh, ja, het gaat natuurlijk te ver, ik, ik kan het uh, verhaal niet gaan voorlezen. Ik wil een kleine passage eruit voorlezen, maar een van de dingen die hij hier zegt is dat... Uh, ja, ...dat we, we ons gaan aanstellen zodra we elkaar ontmoeten in het sociale verkeer. Zegt hij, moet je maar eens opletten, dan, dan, ja, dan beginnen we ons aan te stellen. En ik dacht, ik, iemand zei, me je moet dat zien, dat optreden van Adria van Dis in De Wereld Draait Door... ...of een aparte uitzending van De Wereld Draait Door waar Adria van Dis optrad nou dat is ook wel de moeite waard om te zien maar inderdaad, wat stelt hij zich aan zeg? het is ongelooflijk heb jij het gezien? Ja. Uh, Jan, heb jij het gezien? ik vond het ongelooflijk hoe hij zich aanstelt ik heb met vreugde <laughs> naar gekeken ik dacht maar dat hij iedere maand weer kwam. Ja, ja, ja het, is, het is wel mooi om naar te kijken uh, ik dacht het is een beetje een uh, parodie op Matthijs van Nieuwkerk die, uh, die, die keek toen, toen, toen uh, bij, bij dat introductiegesprekje, die keek hem zo verbaasd aan hoe die volgens mij keek hij in de spiegel maar ja. Het is ook een beetje amusement, hè? Het, is, amusement het is geen normale ja. conversatie als Adriaan praat, hè? Nee, het is geen normale conversatie, het is ja. amusement. Jerke, maar volgens dat is misschien mij deed hij het vroeger ook <laughs> zo. Ja, ja, ja vroeger dat vroeger kan best. Ja, ja. Ik dat, vond, ik heb die Duitse schriftsteller, die, die keek zo verbaasd naar... God, die, die, ja, die moest er ook wel mee lachen. En dat, dat optreden van Maarten van Biesheuvel was ook weer prachtig. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Ik herinner me er nog zo goed van jaren, jaren, jaren her... Ja. Dat hij daar was. Het was een soort show-achtig programma. Ja. En dan stond hij dan te zingen. Maar het was die stuk beter nog ja, ja. dan nu. hè, was hij niet zo heel erg weg. Ja. <laughs> Om het maar zo uit te drukken. Ik vond het wel mooi, ja. Maar goed... Uh... Tomees beschrijft hier dat, uh, ja, dat, dat je in het sociale verkeer natuurlijk een rol krijgt uh, opgedrongen. En hij, hij herinnert zich uh, de schaamte toen hij uh, nog een puber was als hij in de trein zat tegenover uh, uh, een, paar, een paar meisjes. En nooit vergeet ik de radeloosheid die mij overviel wanneer er in de trein meisjes tegenover me gingen zitten. Lachende, giechelende meisjes waren mij een geestel. Geen enkel gebaar was toereikend. Ze konden mij zien zoals het hun beliefde. Ze dwongen mij in een rol. En wel die van iemand die iets wilde. Hoe verkrampt ik ook uit het raam tuurde, telkens betrapte ze me. Alles wat ik deed of niet deed, werd uitgelegd als de toe toenaderingspoging van een kansloze. En ik vond haar niet eens aantrekkelijk, dacht ik. Maar zelfs dat kon ik u niet duidelijk maken. Elke afwijzing door mij zou worden opgevat als een flauwe dubbelzinnigheid om hun aandacht te winnen. En met die onmogelijkheid om me aan hen te onttrekken, werd ik wat ze wilden die ik was. Een schuchtere jongen die zich te tegenover hen geen houding wist. Een jongen die zich schaamde voor gevoelens die de openbaarheid niet verdroegen. Een kleine viezerik in de ban van meisjes die voor hem te hoog gegrepen waren. Ze wezen me af terwijl ik hen niet eens wilde. Of wilde ik hen wel en wilde ik hen niet omdat ik toch zou worden afgewezen. Ik wist het zelf niet eens. Mogelijk ook wilde ik hen niet omdat ik mijzelf niet wilde zijn onder het motto ik zou nooit lid willen zijn van een club waar ik lid van ben. Dat is een citaat van Groucho Marx. Ik wou zeggen, dat is een oud verhaal. Ja, het heeft mij altijd verbaasd hoe gemakkelijk de mensen zich... ...schikken in hun rol. Je kunt deze aanpassingsbereidheid conformisme noemen. Enfin, zo, zo gaat hij door. Het is een heel mooi verhaal. Uh, Tom Mason, zo uh, uh, hebben we hem leren kennen ook... ...in, uh, in de literaire kring, toen hij uh, ja, ondervraagd werd door, door Joost Minnaert. Uh, daar uh, eindigt hij mee dat, dat hij dan uh, oh, ja, overal zo... Uh, zijn optredens heeft en, en dat hij uh, vaak een beeld zet, neerzet van, van iemand die, ja, ja, die, die vieze boeken schrijft. En mensen denken, nou jij bent uh, eigenlijk zelf die viezerik natuurlijk. Maar hij gaat altijd braaf naar zijn vrouw, uh, s'avonds. En, en, <lacht> en, uh, <lacht> hij gaat thuis eten. <lacht> hij gaat thuis eten, ja ja. En in uh, leidraden net uitgekomen. Net Er <lacht> staan ook grote recensies in over het optreden van Tomees in Goren. Ja. Ja. Dus in die zin sluiten jullie mooi bij elkaar aan. Zijn er nog andere dingen die jij wilt vertellen? Nee. Dan begin ik. Ik zag uh, Buitenhof, waar Robert Ammelaan was. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. En ik ben benieuwd, iemand die luistert en die dat heeft gehoord... of die terug kan kijken op uitzendingen, mis. Dat kan. <laughs> dat wil ik... Uh, <laughs> Robert Ammerlaan is de uitgever van de bezige bij, hè, de baas... maar die stopt er eerdaags, of paar maanden, weet ik niet precies. Dan stopt hij ermee. En hij werd uh, geïnterviewd over zijn, uh, ja, wat, zijn liefde voor het boek. Wat hij wel of niet zou uitgeven. Hij zei, ja, zoiets als 50 lijst zou ik niet uitgeven. Want ja, dat is niet wat bij mij hoort. Maar verder niks kwaads ervan gezegd. Maar ik zou daar geen zin in hebben. Vervolgens zat hij te vertellen dat hij eigenlijk vond dat na... Wolkus, Moedisch, Kraus en Hermans. Er nog weinig goeds, wat hij in zijn hart kon sluiten, was opgestaan. Maar even doorvragen, zei ze, Ja, vind je dan helemaal niks iemand? Maar dat was een misverstand of hij nam het terug. Dat, dat was niet helemaal te beoordelen. <kijkt> maar hij zei: Nou ja, uh, Grünberg en Adelie van der Heijden en zo, dat zijn wel, wel schrijvers die ik hoog acht, die ik wel uit zou geven, maar. Uh, dat vind ik niet de generatie van nu. Die zijn eigenlijk al een generatie eerder. Dus ja, ja. Er zit ook wat ja. in. Maar of dat nou een smoesje was... dat hij dat gauw deed, dat weet ik niet. Maar daar kun je wel iets bij invullen. En toen vond ik dat wel grappig... wat in die recensie stond. Ze vroegen ook... heb je invloed op schrijvers? Ga je er vriendschappelijk mee om? Geef je advies? enzovoort? Nou, dat deed hij allemaal... Van naar harte lust... Maar het wordt nooit mijn boek, zei hij. En toen zei hij, wat is dan de invloed die je wel eens hebt gehad... of een advies wat je hebt gegeven, wat goed is gekomen? Zei hij, nou, heel lang denken, geen Nederlandse schrijver noemen natuurlijk. John Irving, die heeft mij zijn manuscript ingeleverd. En dat heb ik helemaal gelezen, want die bewonder ik zeer... dus dat heb ik ook met graag gedaan... Ik heb hem al mijn aantekeningen toegestuurd en toen kreeg ik het terug. En toen had Irving, zo heb ik het zeer begrepen, 250 pagina's uit het boek weggehaald. Wat ik wel kan geloven, want Irving schrijft van ja, die dikke pillen. Die, die pillen die maar in die recensie staat dat Ammelaan zegt dat hij zelf, Ammelaan, die 250 pagina's eruit heeft gegooid. Voel vond ik nogal een beetje stom. Ik weet zeker dat ik het goed gehoord had. En dat ik helemaal niet wist. Die man heeft 150 gesprekken gehad met Bernard. Oh, prins Bernard. Over zijn hele leven. prins Bernard, ja. En daar zat die heel graag een mooie biografie over schrijven. Maar het hoofd van het Koninklijk Huis moet daar toestemming voor geven. En Beatrix heeft daar niet veel zin in. Nou, is dat daar iets bij voor te stellen, dat vond hij ook wel. Hij zei, maar ja, met wat er nu allemaal verschenen is over Berman... is het eigenlijk alleen maar een, een charlatan en een schuinsmarcheel. Maar er valt echt wel meer over die man te vertellen. En dat zou hij Oh, graag... dan zou ik als koninklijk huis zeggen, nou ga je gang. Ja, precies. Het elfde hoofdstuk, Dus die hij, 10. hij is heel benieuwd, is hij nu of misschien Alexander... Of die dat, dat wel. wel zou goed 150 vinden. gesprekken had ja. hij gevoerd. Is zo in het hele leven bent. van Bernard. Nou. Dus dat is een hele mooie... Nou, daar had hij allemaal aantekeningen van gemaakt. Ja, dan heeft hij, volgens mij is het boek eigenlijk al klaar. Ja. Op een na. Mm. Maar ja, Bea wil het niet. Waar ik ook wel een beetje in kan komen. Hij ook. Maar hij zei echt... Over die man valt echt veel meer te vertellen... dan dat het alleen maar een charlatan was. Dus wie weet krijgen we ooit nog eens... Uh, Mooie biografie over Bernard, waar alle rare dingen, of schuinsmarschelige dingen, maar ook de goede dingen in zaten. En hoe oud is hij nu? Amelaan? Die gaat met pensioen. Ja, die is, ja, ja. ja denk, ik denk Heeft een paar jaar? Ja, hij even nog een paar jaar. Nou, en verder, ja, hebben wij natuurlijk deze dagen enorm veel schrijvers de revue zien passeren. Boekenbalbeelden gezien van allerlei mensen die daar lustig gingen swingen. En heel veel uh, Kees van Koten. ik kon geen programma opslaan. Ja. Of daar zat Kees van Koten weer, met iedere keer... Kees met zijn grappen. Ja, met altijd dezelfde. Altijd dezelfde ja. grappen. van de telefoon. Ik heb hem praktisch niet gezien hoor. <laughs> He? Ik heb weinig uh, gekeken. Oh, grap ja, van de de de keem, maar hij was in ieder programma. Oh. En daarvan staat, zegt er een ja, Kees van Koten is altijd heerlijk om te zien. Hij vertelt iedere keer wel dezelfde anekdotes. Woordelijk hetzelfde. Ja. Maar zo geweldig geacteerd. <laughs> ik kan er goed mee lachen. Ja, ja dat, dat, dat dat ook wel mag. Maar ja, al die optredens van al die schrijvers... en Kees van Koot iedere klap scheet. Ja, dat is wel een beslissende slag. Dat vond ik wel een leuke. In de strijd om de tijd voor het boek. De dood voor het lezen. Wij allemaal maar voor onze... Door het voortlezen, ja. Ik kom je nog een lezer toe? Ja, dat is zeker. Dan heb ik ook nog een gedicht voor de, wat ik heb uitgescheurd. Uit mijn kalender die ik heb gekregen. Een literaire kalender op, van maandag de 18e. Dat zal ik nog lezen. En dan heb ik het weer gehad. Mm -hmm. En dat heet Het gebruik van de wet, webcam... En als iemand mij uit kan leggen waarom dat gedicht het gebruik van de web kan heet... ...ben ik heel gelukkig. Goed, let erop. Ja. Eerst is het koud en komt er niemand meer. Het regent en de nacht valt. En het wordt dag, maar niemand komt. Je honger is verdwenen. Ook de verdwenen honger, alleen de nacht, die komt altijd. Je vleugels flapperen, niet om te vliegen... ...want zover zijn je gedachten nog nooit geweest... Maar omdat de nacht zoveel groter is, de regen die je al niet meer hoort, de lantaarns langs de verlaten industrieweg, weg. En om je in evenwicht te houden tot het stopt. Je snavel omhoog, opent zich nog eenmaal geluidloos. Je valt opzij, op je brede rug, zachte rug die knokig is. Je pootjes strekken zich op, wijzen omhoog, een teken voor wie te laat zal komen. Maar er komt niemand meer. Mm -hmm. ja. Maar waarom dit heet, weet ik dus niet. Die, misschien een spieder naar vogels. Het is gepubliceerd in Tirade, dit gedicht, Fredia. En Wie heeft het geschreven? Dat zal ik jou eens vertellen. Hans Merk. Hans Merk, met een uh, rare titel voor zijn gedicht. Ja, snappen jullie waarom het webkameet? Nee, nee. Ik zat al aan een eenzaam man te denken, maar de pootjes was misschien wel een eenzame vogel. Je. Ja, en ik dacht, na heel lang, ik dacht misschien... Zo'n ja, ja. hè, die ja, ja. daar zo'n webkam in een boompje heeft hangen. Dat nou, ik vond Neskaf, het niet een onaardig gedicht, maar ik snap de titel niet. Nou, denk er nog maar een kwartiertje over na, Ben. Ja. Terwijl gaan we naar het Niet. Nou komt het echt. <laughs> Literatuur en Jan met een stapel boeken. Uh, het zijn documentaires, zeg jij. Documentaire boeken. Documentaire boeken, Documentaire boeken ja. ja. Ik koop veel boeken en dat is tegenwoordig wel een genot, omdat de druktechniek zo verschrikkelijk mooi is geworden. En boeken die verschrikkelijk mooi geïllustreerd zijn ook. Mm -hmm. ja. En ik had de boeken meegenomen op verzoek van Els om eens te komen praten over boeken die ik het laatste half jaar, vier maanden een beetje gekocht heb. Toen liep ik even langs een boekenkast en ik struikelde er bijna mee onderweg, want ik denk dat ze wel uh, samen wel iets van uh, <coughs> 16 kilo wegen of zo. Ja. zijn er al dikke. En uh, lees jij die of blader je daarin? En uh, zit hier en daar wat de grasduinen? Ik dacht vanmiddag, ik moet goed beslagen ten einde, want ik ken ja. die lonen. Ja, en, ja, en ja, pas op. En binnen de kostkering heb ik van... Uh, het, uh, is het, het, jongste, het is net niet het jongste boek, maar dat kan toch wel bijna het jongste boek zijn. Maar ik heb uh, de 100 mooiste kerken van Noord-Brabant gekocht oh. in, uh, in oktober. Dat is toch al oktober geweest. En ik had daarin zitten bladeren, maar nog niet in gelezen. Maar zoals u wellicht weet, ben ik 14 dagen met pre Dus ik zit nu overdag en ik las hier. Nou, ik denk, ik ga heel dat boek lezen. Ja. Want ik ben nu op bladzijde 30 gekomen en uh, ik vergaap me aan interessante details en mooie foto's. En een van de mooiste dingen is natuurlijk dat uh, het boek de Mo 100 mooiste kerken van Noord-Brabant op de cover oh, de, dat Riel? de kerk van Antonius ja. Abt in Riel heeft. Ja, ja. Ja. Oh, is Daar is het boek ook, uh, het is niet een doop gehouden dat, is in Wout ten doop gehouden, ik geloof de eerste week van oktober. Maar het is uh, nog een keer daarna is uh, de, de Wies van Leeuwen op verzoek van Buitelaar in Den Overkant, het uh, restaurant in uh, Riel, uh, ook een boekpresentatie komen houden. Dat was het allerinteressantst. Prachtige foto, de kerk van Riel met pastorie daarnaast. Ja, het ziet er, er zo en... wel ja. mooier uit als dat je er... Ja. ja. Maar ja, vertel hier, eens, waarom is deze kerk zo mooi? Dit zou bijna zo een buitenplaats van de paus kunnen zijn ja. als je dit zo ziet. Ja. Ja. Ja. Waarom is deze kerk zo mooi? Deze kerk is uh, eigenlijk heel harmonisch en wij zijn uh, neogotiek, want het is een kerk uit 1896. Ik heb er zelf ooit een boek over geschreven, hè, samen met Tom van Gold, toen de kerk 100 jaar bestond. Het is een ontzettend mooi, uh, gaaf exemplaar van een kleine uh, neogotische dorpskerk van onze, een van onze eigen Brabantse architecten, Piet van Genk uit Leur. Dat was een bisdom Breda, een van de grootste architecten... in de, derde kwart van de vierde kwart van de negentiende eeuw. Maar Riel heeft ook nog zoiets uh, rustieks hè, in het dorp, in de Kommer, ja. Dus de pastorie van uh, 1873 of 1874, daarom dat tegenover... het oude brugmisterhuis van 1883 en die kerk. Dat is, en dan nog een heilig hartbeeld, die is toen nog net afgevallen... Ja kon niet allemaal op de foto. De voorgrond die is wel, ik denk, nou, zou hij dat nou gefaked hebben, gefotoshopt hebben, maar dat is niet zo. Maar dan moet je wel uit één bepaalde positie dat voortuintje meenemen. Ja, mee voortuintje oh, ja. ja. ja, ja. dat voortuintje, ja. Want ik dacht, dit heb ik nooit zo. Dat, dat nee, kun je maar nou, uit één ja, positie doen. Dat. En het was de roze of het heilige hart. <laughs> dat oh, ja. worden. Worden. Maar het is een heel harmonisch gebouw en we zijn de neogotiek in de loop van de laatste kwart van de twintigste eeuw veel meer gaan waarderen ...dan dat we die verguisden in het midden van de, tot het midden van de 20e eeuw zo'n beetje. Vonden we allemaal namaak. Die honderd uh, mooiste, zijn het allemaal functionerende? Ja, of zijn, zijn die er al ja. een aantal gesloten? Hij noemt het een keer de Maria Boodschap, maar die is reeds gesloten. Dus hmm. die komt ook niet aan de bak. Die haalt niet bij de honderd. Hmm. Maar Wies van Leeuwen die heeft een keuze moeten maken. Kwam, uh, het, hier, Wies, van, uh, Wies van Leeuwen is een kunsthistoricus, Net zo oud als ik, heeft tegelijkertijd in dezelfde tijd met mij gestudeerd in Nijmegen. En schreef al wat eerder over kerkhistorie. Hij is met name gepromoveerd en geïnteresseerd in Pierre Kuipers, de grote neogrootste architect uit Limburg. Die bijna honderd is geworden. Die heeft ook verschrikkelijk veel gedaan. In, uh, niet alleen dat, maar ook het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam en zo. Mogen en heel Jos Kuipers. Ja, en Jos Kuipers heeft uh, de kerk in. in uh, Goen is dat er ook in? Hij kwam tot 350. Kerken om zo te, te beginnen te staffelen. Ja. En dan protestant, katholiek uh, maakt er niet uit. Groot, klein. Wel alle tijdperken. Dus de oudste Romaanse kerk in, uh, in uh, de gemeente Ravenstein. Daar zijn wat leuke dorpjes in hier lang al, Daar staat de oudste kerk, oudste toren in ieder geval. 1100, dat is een tijdje. Wow. Romaanse toren. En de jongste zijn, geloof ik, uit de de Boskerk in, uh, in de moderne uh, wijken. Hè, zoals uh, de Lucaskerk in de Bos is de laatste zie ik. Dus heeft hij heeft wel al alle tijdperken genomen. 350 is hij gaan schrappen, naar 250. Dat was toch al redelijk makkelijk. En door 250 naar 100, dat was ja, een beetje dat moeilijk. Wordt moeilijk ja. Ja. Hij vond de, van 115 naar 100 vond hij nog het allermoeilijkste. Want dan sneuvelt zo'n kerkje, net als ik weet niet ja. je dat kent, het een kerkje in Middelbeers. Dat is zo'n harmonisch mooi gebouwtje, ook uit 15, 15, 16e eeuw. En dat kan eigenlijk niet ontbreken. Zo hij moest het toch laten vallen omdat hij die al genoeg had. Ja. Ja. En die honderd zijn dat ook uh, meteen uh, monumenten, of hoeft dat niet? Uh, dat hoeft niet per se, maar dat zijn het allemaal wel, denk ik, ja. Toch wel? Ik denk, misschien de jongsten nog niet, hè. Er zijn er vandaag weer een aantal monumenten bijgekomen, En Ja, dat wou hè? ik net zeggen. Ja. Ik hoorde vanmorgen dat er in Tilburg, ja. het, en hij noemde ze altijd een betonnen kerkje. Het, het, op, het, dat weinig. zal wel Maria ter nood zijn, denk ik. Uh, nou, het, naast Achterdijkse kerk. Achterdijkse kerk, ja. ja. ja. Je moet eigenlijk zeggen van hier voor de Hijkskerk, een beetje bij tussen de schouderpromenade. Ja, en, en dat is, zou ook een monument worden. Want dat was toch wel heel speciaal? Ja. Terwijl het ook pas van 1970 is of zo? Ja, dat weet ik niet. Maar ik hoorde het vanmorgen. Maar omdat hij het heel tijd over een betonnen kerkje had, dacht ik: is dat nou dat kerkje? Wat als je. Door de schouwburgering zo naar achteren ja. Dat kerkje wat er staat. Denk dat is wat protestant. Ja, dat is de Pauluskerk. Nee, dat is het, oh nee, ja, nee, nee, het Pauluskerk. Ja. Nee, dat, nee, nee, dat, nee. Dat ja, maar toch daar nee, nee, Er nee, nee, nee, staat nog ja. een soort kapel ter herinnering van de bevrijding, geloof ik. Hè. Oh. oh, dan en moet ik dus, het. Maar ja, nou, het, het station is ook monument geworden, het station van Tilburg. Ja, en de schouwburg. Oh, die staat ook op de nominatie. Dat vind ik heel terecht. Ja, ja. Ik vind de Schouwburg echt mooi en ik vind het station ook mooi. Dat is een heel fraai gebouw. Vind weet ik weet niet het. of er nog meer uit Tilburg ja. zijn genomineerd, maar die drie heb ik ja. alle drie gehoord. Bij die zonderste heeft overigens uh, Sint-Jan de Doper uh, het ook gehad, Sint-Jan uh, van Goren. Zit staat die ook bij de honderd. Ja. Zit bij de 100, ja. Maar het is ook een heel harmonisch gebouw. Daar kan overigens die kerk van Riel ongeveer in omdraaien. Hè? Als ik dan in Riel ben dan denk denk, oh wat schattig klein. Maar dat is het ook. Als je dan in de Sint-Jan van Goren komt, dan kan die kerk ongeveer in omdraaien. Mm -hmm. Zo'n verschil in grootte is het. Zo verschillend bouwbudget was het ook. Hè? Die, die kerk in Riel die is ongeveer voor een halve ton in guldens gebouwd. En daar zit Jan, heeft al denk, denk ik ongeveer over de ton gezeten. Toen... Ik ben benieuwd, ik zal toch eens naar binnen gaan in Riel in die kerk. Nou, wil ik geweest? hem ook zien? Nee, ik heb hem, oh, ge ja. hem nooit gezien. Nee. Dat dus is plaat, waard. Ja, ja, bij de laatste plaat links uh, hangt een, uh, een uh, Ise Doris, er staat een prongerlijk in plaats van Isidorus die mijn grootvader geschonken heeft. Toen hij 25 jaar getrouwd was, die woonde in Riel. Hè? Ja. Hij wilde niet een beeld schenken aan de pastoor, Zo, dat Zoals boer, dat ja. toerdoel van de boerenstand. Maar nee, de, de naam op Isidore. Nee, zei de pastoor, ik wil geen Isidore, Dus Ik wil een Tresia met rozen. Hè, Tresia ja. Die was toen net heilig. Ja, nee, nee, zei mijn, mijn, mijn grootvader, ik geef hem cadeau. Ja. Ik geef die door. Oh, ja. nee, nee, nee, nee, zei de pastoor, vergeet ik niet. Zoals pastoorzaartoe konden. Hij zei, nee, ik wil een Tresia van Ligée. Ja. Nee, zei mijn grootvader. Ja, nou dan niet, zei mijn grootvader. Ja. En toen is Pistor pastoor gestorven in 1923. of 1933. En toen is de pastoor van gekomen. Toen heeft hij bij zijn 35-jarige huwelijk alsnog een Isidorus gegeven. Oh, maar Want er staat op de voet staat Isidorus. Isidorus. Wat een mooi verhaal. Maar dat boeren, die ook wel een beetje eigenwijs zijn, dat mag wel, vind ik. Ja. ja. En waarom gaat nou zo'n pastoor <laughs> zo'n domper op dat 25-jarige huwelijk zitten? Ja. Ja. Door te zeggen, ja. ik wil Theresia." Ja. Eigenwijze kerels. Ja. maar ik vind het ook een beetje op lette kan zo'n mannen ook leuk schrijven. Hè? Want uh, dat ja. is natuurlijk toch, als je het over literaire uren hebt, is het natuurlijk toch ook wel een... Te... En dat verbaast me dikwijls wel, dat het zijn geen literators. Hè? Ze, ze, zijn, ze werken niet op de emotie, om het zo te zeggen. Maar uh, ik vind zowel uh, zo'n man die zo'n boek schrijft, als ook bijvoorbeeld Thijs Kaspers. Ik weet niet, daar wel eens woordjes van. Dus, Thijs Kaspers is eigenlijk de, de schrijvende man van Brabant landschap. Ja. En die schrijft ook verschrikkelijk mooie boeken, vind ik. Met heel mooi geïllustreerd ook. Maar hij heeft ook een heel mooie schrijfstel. En Wies van Leeuwen heeft dat ook, vind ik. Hoor. Die zijn makkelijk te lezen. Die leggen de teksten goed uit. En uh, Thijs Kaspers, die... Uh... Heb je daar ook een boek van Thijs Kaspers bij? Ja. Dat is Landgoederen in Noord-Brabant. Dat is de dikste. Die weegt geloof ik alleen al twee kilo. En dat is onbegrijpelijk goedkoop uitgegeven. Ik bedoel uh, betaalbaar uitgegeven. Want Ach, ik heb daar 30. Ik heb daar 30 euro voor betaald bij voerintekening. En ik geloof dat het uh, na het verschijnen iets van 40 euro kostte. Maar het is een geweldig boek. En dat beschrijft eigenlijk alle landgoederen in Brabant. Van Mattenburg bij Bergen op Zoom tot uh, Oplo of het, het landgoed van de familie de Kwaai in, uh, in uh, Beerzen. Bij Graven. En dat, uh, daar zijn we natuurlijk in Midden-Brabant redelijk verwend. Want in Midden-Brabant heb je natuurlijk uh, over uh, de Lei. Maar ook bijvoorbeeld landgoed... Uh, het Hoefke ja. komt eraan bod. Moerburg. Er Ik heb hier groen op Robert. hoofd, op de lei. Uh, de meanderende, de, de meanderende uh, Gorp. Maar hij beschrijft met name ook het historisch verlopen van hoe zo'n land goed nou tot stand gekomen. Want bij oerbossen kennen wij natuurlijk nauwelijks in meraal. Dus ze zijn allemaal toch wel ooit aangelegd. Hè? Dan hebben ze weer eens een notaris gehad die daarin zat. en die er alle oude bomen uit liet, uh, slopen. liet slopen en verkocht. Hè? Zo zijn ze die uh, jongens, die geldmakers, die waren er vroeger ook al. Kasteeltje, foto van het kasteeltje ja. op Gorop. Ja. Hubert van Beuzenkom, de man uh, heeft Leo Joost ooit een prachtige biografie over geschreven. De man die te eigenwijs was om dat stukje. Landgoed, de Gorp de Leid te verkopen aan de pui, Dus de pui heeft daar niet alles maar die heeft nee, wat hij heeft wel zeer is gedaan. Zwaar, ja, dat hij zou Ja, dat hij graag zou en is willen. dit. Uh, ja, dat is de. de uh, hey, hey. Zeg het even: uh, De Hoef. De, grof, de, grof, hoef? Ja, ja. de nieuwe hoef, ja, de nieuwe Hoef. De nieuwe Hoef. Maar ook uh, het zogenaamde geboortehuisje van uh, Jan van Gorp. Johans, Geroopjes, bekaders, Dus die geschiedenis staat er ook in. Zogenaamd is er niet... Uh... Nou, het geboortehuis zal het niet zijn, maar oh. hij moet wel op Gorp gewoond gewo en, en geboren zijn. Oh, maar daar is toch heel veel geconfabuleerd in. Er zat oh, ja. er ondertussen ja. een paar eeuwen tussen, dan kunnen ja. we toch niet alles meer hebben. Hè? Mm. Maar Mooi, bijvoorbeeld ook het paradijs, er... en met name ook zoals het paradijs bestierd werd door Anneke Veniersel, die De, de laatste boerin die daar nog gewoond heeft, met loslopende kippen in de geut mooie kaartjes, er is een uh, landschap vind ik ook altijd wel goed in en niet te lang ook niet, maar gewoon de lijk krijgt wel, ik dacht zes bladzijden. dat dus is voor een landgoed in deze, hier ook nog foto van het paradijs en van de jachtcombinatie foto met de opbrengst dat zal... Uh, Partij voor de Dieren... Uh, het vaste vijftal. Wie waren het vaste vijftal? Eduard van Puinmoet, Ruud van Puinbroek. Uh, zal dat wel Frans van Puinbroek zijn? En dan nog een berg Hegge. En Van Brunschot die daar uh, naar harte lust schoot. En in het jaar 1937... Uh, hou je even vast. Uh, maar ja, een team als je meeluistert. Uh, 4,500 en dieren doodschoten. Ja, ja. <laughs> ja, dat was om de st op stand te houden. Hè? Ja, natuurlijk. Dat is ja, altijd, ja, je kunt ze uh, niet allemaal... Maar een bladzijde of zes uh, gorg op de leie... Uh, Nieuwkerk moet het dan doen met uh, vier bladzijdes En de kleinere landgoederen Die uh, Ananina's Rust zag ik hier achter zitten Die heeft er dan Dit is ook mooi. Groenendaal Kasteeltje van Philips hè, Bij tussen van uh, Beek en Diesen maar mooie foto's, mooie... en dan een combinatie hè, van natuur en cultuur beschrijven. Ja, wanneer is het uitgekomen? Het is uh, ook uitgekomen in uh, het najaar. Ik ben het uh, in september onlangs? persoonlijk gaan halen op Fort Altena. Ja, 2012. Ik moest voor mijn werk naar Rotterdam. Ik denk dan rij ik over uh, langs de, de, het land van Heusen Altena, langs uh, de Wiesbos, naar Rotterdam toe, over de A15. En ik ben bij Fort Altena het boek opgehaald. Dat ligt nog niet bij de slechte? Nee, nee, nee. Het is net uit. Ja. Het aardige was, toen het vorige boek werd uh, gepresenteerd. Nee, dat is niet waar. Nou jok ik. Toen Bram van der Vlucht het boek presenteerde over Sint Nicolaas, dat was ja. hier in Jan van mezelf. En daar wilde Marleen ook heel graag, toen ben ik mee bij geweest. En toen kreeg uh, uh, Bram van der Vlucht een, uh, een cadeau, wat hij ja. bij kon tillen. En, en toen was... zei ik tegen Marleen door de verpakking heen, ik zeg, landgoederen in de ja, ja En dat was, en dat was zo, ja. En dat kwam omdat buitenlaar wist dat Bram van de Vlucht ook nou een redelijke natuurliefhebber was. Dus die, vond, die had een mooi cadeau. De dus eigenlijk niets van jouw boek? Dat vind ik prachtig. Het de derde boek was, is een beetje bizarder eigenlijk. Want wat doe je nou met een fotoboek van Kaatsheuvel? Maar het fotoboek van Kaatsheuvel is uh, met uh, Sinterklaas in november uitgekomen. En dat kostte toen weer voor een tekening 25 euro. De, de, dat werd afgegeven als een, iemand die dat als hobbyist, zo net zo iemand als ik Eduard Steenbergen die alle aanzichtkaarten van Kaatsheuvel ooit had verzameld, maar ook bijna alle andere fotomateriaal ook en daar een heel uh, bijzonder broek over schreef want die heeft al die kaarten en foto's erin gezet maar, maar daar, het geval. commentaar wat hij ooit geschreven heeft bij die kaarten ook als schrijvend uh, lettertype opgenomen dus het leest soms van mijn man had het heel mooi regelmatig handschrift en wat, oh, we daar... wat een werk moet dat ja. geweest zijn. Ja. Ja. En wat mij daar enorm He van verbazen... Voor de, de die... luisteraars, zijn hele... Die meneer, hoe heette die ook alweer? Steenbergen. Ja. Steenbergen, die heeft rond die foto's hele lappe tekst geschreven. Met een heel mooi handschrift. Ja. Had ze dus thuis ook echt op a 4tjes dus opgeplakt die foto's. En daaromheen geschreven uh, de geschiedenis van dat gebouw. En ik viel bijna van mijn stoel af toen ik deze bladzijde las. Want die, ging over, die gaan over de geschiedenis van de gemeente Loon op Zand, zo heet die nog steeds. Hè? Waarbij vroeger het gemeentehuis in Loon op Zand stond, dat was het grootste dorp. Kaatsheuvel haalt Loon op Zand rechts in, in ongeveer 1850. En dat is toch een trammeland geweest. Dus op een gegeven moment zaten daar in de gemeenteraad van... Uh, ...denk ik uh, elf gemeenteraadsleden... ...zaten er zes uit Loon op Zand... ...en vijf uit Kaatsheuvel... Een gemeentehuis staat in Loon op Zand. En dat was, de volgende verkiezing was het andersom... ...waren er zes uit Kaatsheuvel... ...en vijf uit Loon op Zand. En die zes uit Loon op Zand... ...die hebben een aantal burgers... Uh, voor het karretje gespannen en die zijn letterlijk het gemeentehuis in Loornemstal afkomen breken, de stenen afgebikt op de kar gegooid. Nee, je meet het. En het gemeentehuis <laughs> en dat moet rond 1851-52 oh, ja. gebeurd zijn in, in Kaats. Dus nu begrijpen wij een beetje waarom we tussen Loornemstal en Kaatsheuvel nooit meer goed gekomen is. <laughs> maar het is een heel bizarre geschiedenis. Ik had hem nog nooit gehoord. En waarom is Kaatsheuvel zo interessant? Kaatsheuvel... in de vluchten staan er een paar hele mooie foto's in. Ja. Maar ik, ik ken, als je ook heel groot uh, bent, dan zie je niet altijd het allermooiste van. De nee, ik, ik ben als, als conservator van een doktersmuseum altijd heel erg geïnteresseerd in dokters. Dus er staan dan ook dokters in met koetsjes. Dat vind ik op zich ook al interessant. Mijn overgrootmoeder was een Kaatsheuvelse, Dat is al lang geleden nog. Maar dan denk je, ach, Maar ik kocht het vooral omdat deze man een unieke verzameling heeft. En eigenlijk een, een soort uniek boek kon schrijven, wat je van niet veel gemeentes kunt schrijven. Nee, nee, als ik dat zo Misschien aankijde. Jozef Uitmaals van Goren nog eens niet zou kunnen schrijven. <laughs> om, om, om ook iemand te noemen die heel veel uh, weet ja. en heel veel kent van Goren. Maar die man die had dus echt alles. En die, die stond te boeken als een uniek persoon... Die, die daar ook goed die studie van gemaakt heeft. En ze doen ook een mooi boek om zo af en toe te bladeren. Want dat lees ik niet van A tot Z. dat snap ik. Alleen al, door al die mooie kleine lettertjes... word je al een beetje schreeuw. Hoe kan zo'n boek voor 25 euro uitgegeven worden? Ja, dat snap ik ook Subsidie of zo. Hij heeft wel wat sponsoring gekregen, maar hij heeft... Ja, het is ook mooi papier. Ja, het is toch helemaal op dubbel. Want het is bij Guyanotte gedrukt in Tilburg. Wat is dat voor een huis? Een uitgever, dat zijn... Een soort kasteeltjes. die ja. Uh, ja, vier, Grote villa's. Eigenlijk meer, meer is het niet hard als een grote villa. Grote die er ook villa, al niet meer staat geloof ik. Een torenachtige aanblik. Van heeft. de familie Mol. Maar de man heeft het wel uitgegeven bij Giannotte, die Waarvan Ronald Peters zegt. Die, die drukt de foto's nog, nog beter af dan dat ze in werkelijkheid zijn. Dat leek mij altijd kras. Maar dat heeft met contrast te maken vaak. Mm. Dus als je het contrast een beetje toevoegt. Dan ja. krijg je scherpere ja. lijnen. En Ginotte kan dat ontzettend goed. Dus hij heeft er echt een, een goede, maar niet goedkope uitgever ge, gevonden. Um, oh, maar dat is een heel hoop werk. Dan moet ja. je per foto aan het contrast zitten te prootsen. Nou, ik denk dat ze. Dat, en dat kunnen ze daar heel goed en die leggen daar nogal het eer in. Maar zo'n boek is vaak in een, in een, in een oplage van duizenden is voor. Kaatsheuvel is niet zo heel klein. Ongeveer, ik denk, Kaatsheuvel zelf al 20.000 inwoners heeft. Loon op zand. Maar dan ook nog zoiets van 6.000. Ze dus zal samen die gemeente 26.000 inwoners hebben. En uh, in Goorden gaat zo'n boek uh, bijvoorbeeld. Uh, Goorden is vergelijkbaar qua grootte. Ja. Gaat zo'n boek ook. Net is het fotoboek van Ze gaat ook eens een oplage van 1500 exemplaar. Daar moeten ze het mee doen. Hè? En daar valt zo'n prijsmaker niet mee, denk ik toch? Nee. Nou, dat lijkt me nee. ook nee. niet mee. Nee. Dus ik denk dat hij. Uh, ja, hij zal er misschien zelfs wel. Wel wat, wat kapitaal in hebben zitten, dat weet ik ook niet. Hij was in ieder geval heel. Uh, hij was aan het signeren toen ik het daar thuis ging afhalen. En hij zat nee, helemaal er te glunderen. Hij heeft er wat ingestoken. Ja, ja hij zat er te glunderen. Ik zat te luisteren naar het vorige programma, de Golse Kringen. En daar ging het over het erfgoedmuseum, depot in, in Riel. Ja. Dus, dus daar hebben de, de stichters ook eigenlijk hun eigen. veel gel, eigen ja, geld ja, erin ja, gestopt. Ja, zeker. Je wilt niet weten hoeveel. Veel. Ja, ik denk tegen een ton aan. Ja. ja. ja. Dat is toch heel bijzonder? Dat is heel bijzonder, ja. Uh, en, ja, en de, de toekomst. Ik ben er vorige week op het jubileum geweest. En, uh, het, is, het is een enorme brok energie die die mensen uitstralen. Oh. Dat dus, ja, ongelooflijk. Maar het is, het, is, uh, het is een ongewisse toekomst lijkt mij. Hè? En dat lijkt mij wel moeilijk hoor omdat ja, ze er niet zeker van zijn hoe lang ja, ze daar kunnen ja. zitten. Ik bestuur een museum nu 27 jaar hè, en, en bestuur het dan. Ja. Uh, dat, ik, ik, ik ben de conservator ook niet, niet meer dan dat. Want te doen dat met een man of 15, hè, 13 ongeveer. Hè. Mm -hmm. Dus iemand die de financiën doet, iemand die ja. de, de, de aankoop doet als je iets wilt hebben. En, en ik ben mal, de inhoudelijke man die zegt, nee, nee, je moet dat daar niet neerzetten. Maar dat hoort aan de andere kant ja. daar, of zo. Hè. Uh, en dat moet je goed kunnen accederen. En uh, dan moet je ook een uh, redelijk gezonde financiële basis hebben. Dat ja. wil zeggen, iedereen die komt ook al twee vragen. En uh, dat doen zij ook, hoor. Bij, ja, bij dat doen zij ook. Heb ik begrepen. Nou, maar weinig, hè? En, uh, ja, maar niet zo heel veel. En ze hebben natuurlijk Hoeveel bezoekers hebben jullie daar in heel Van Beek, dat, dat uh, Doktersmuseum? 4200. 4200. Ja. Zij hebben er 12.000. Ja. ja. Tj Z zij moeten meer van grote gezelschappen, bussen hebben. Ah. En ze vertelde vorige week ook heel enthousiast, dat mensen zijn hier hun 70ste verjaardag daar. Via die zeggen van, ja, ik heb geen <laughs> zin in dit rameland thuis. Kan dat daar ook? En dan zeggen ze van, nou, als je kopje een gebak, 5 euro. Dat kan hier ook, hè? Ja. En die mensen houden dan daar een klein feestje of zo en, en, uh, maar het is vooral voor bussen. En, oh. en wij krijgen ook wel eens bussen binnen, maar bij ons zijn de gezelschappen over het algemeen zo ongeveer familiedagen 20 personen. Mm. En, uh, en niet zo van die grote gezelschappen, maar zij kunnen daar ook veel hebben hoor. Maar ik, ze zijn ook heel gastvrij hè? Ik ben er twee keer geweest, maar je mag alles. Overlaag komen, Ja, ook, hè? Komen, ja. ja maar ja, ja. ze zijn ook heel. Uh, ja. Ja. Ik weet niet, er hangt een gezellige sfeer, laat ik het zo uh, ja. zeggen. En nu, en nu is er een thema over het Belfleintje. En dan, zijn, dan is er zoveel enthousiasme dat ik spontaan twee weken geleden aan moet. Ik zeg, ik wil er wel een keer over een maand of zoiets ga ik er een lezing houden ja. over het spoorvolk van Ik Oké, die heb ik nog liggen in Powerpoint. Toen kwam ik thuis en dacht ik, oh nee, dat waren dia's. <lacht> oh, dan kun je aan het werk. Maar daar is je pre weer goed voor. Jawel, maar ik, ik heb ook een hele goede dia-projector. Dus ik denk dat ik... Me pre met, met, met dia's, ja. pre is het niet. Nee, pre nee, nee, En wij. ik ga... En ik ga het denk ik toch nog met Diaz doen. Maar uh, er is heel veel enthousiasme, en dat is ook wel leuk. Ja, dat is leuk. En heb je daar nog één boek liggen? Ja, nou, dat was de Boekenweek. En toen uh, dacht ik, dat uh, is Boekenweek. Oh, maar ik zie ligt hieronder, het is Boekenweek. En uh, ik denk nou, uh, ik heb nog een boek staan bij Buitenlaar. En dat, waar ik wel, dat ga ik wel kopen als Boekenweek. Is, en dat was de vandaag, het halve zolenlijntje. En het gaat over de Langstraatspoorlijn van Lage Zwaluwe is het zelfs. Ik zei het straks aan Geertruidenberg. Lage Zwaluwe naar Sertogenbosch. En daar is natuurlijk veel leren veel huiden zijn erover vervoerd en schoenen terug. Dus en daarom heet het het, zolen, het het lerenlijntje, het halve zolenlijntje ja. is we dat gaan noemen. Ja. Maar die, die, die streek heet de Langstraat. De Langstraat. De Langstraat. Ja. Ja. Maar waarom nou het halve zolenlijntje? Nou, omdat er dus leren... Het is vooral ten behoeve van de leerindustrie geweest. Het heeft oorspronkelijk ook persoonvervoer gehad. Hè. Het lijntje is ongeveer van 1890. en Het heeft denk ik ook net als het belslijntje tot 1934 personenvervoer gekend. Met het stationnetje in Sprang, met het stationnetje in Waspik en in Drunen. En daarna is het alleen goederenvervoer. En dat goederenvervoer diende vooral voor de lederindustrie... En dan noemt men dat natuurlijk het leren lijntje. En om dan een beetje uh, toch een, een, een grappige benaming te krijgen, hebben ze dat zolen en halve zolen zijn natuurlijk halve garens. Ja, dus daarom, daarom, daarom, ja da daarom is wel een spot. lijntje. Maar alleen een... daarom is wel eens, uh, ja. omdat het lekker bekt, halve zolen lijntje gaan. Ja. Ja. En dat is Heel mooi eetje. lijntje overigens, maar een mooi stuk fietspad. Niet overal hoor. Maar de brug uh, over, uh, over de. Uh, Moeren heet dat geloof ik daar, tussen Vlijmen en Drunen, die is heel bekend. Heb je hebt ook heel mooie stukjes om te fietsen tussen Waspik en Sprankepellen? Is de fietsroute of nog niet? Deels, de fietsroute deels, van Geert Ruijdenberg ja. tot, uh, ik dacht, tot, uh, kun je fietsen. En uh, dan weer een stukje niet. En in Waabijk zelf kun je ook nog een stuk fietsen. Zitten er zitten wel veel fietsrouten in, maar het is niet één lange route nee. die je doorlopend kunt fietsen, dacht nee. ik. Het zouden knooppunten zijn. Ja. Zoiets. Ja, ja, ja, het zal ook ja, ja, vast, ja, ja, het zal ja, vast ja. in de knooppunten zitten. Dus we hebben heel wat te lezen en te leren. Die heb ik allemaal nog niet uit, die boeken, nee. Van Brabant, hè? Ja. Ik vind het dat, dat wel mooi dat de kerk van Riel daar zo prominent ja. op dat ene boek staat, vind ik? Met die roosjes zonder doorgaan. Hartstikke ah, mooi, ja. Nou. Maar, maar dat is met deze boeken, vind ik wel tegenwoordig. Uh, en dit boek over de Halzollijn is een beetje op glad papier. Die foto's zijn niet zo, zo, zo mooi, hè? niet zo, zo, zo uh, ja, teder zou je bijna denken. Want als je naar zo'n boek kijkt, zowel dat uh, fotoboek uit Kaatsheuvel als dat uh, boek over de Halzollijn. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat zijn hele zachte foto's ja, met ontzettend mooie kleurtinten. Ja, heel uh, mooi. Ja. Ja. Dit is het. Ik wou wel zeggen, maar dat is dus niet zo. Maar het lijkt net op hier, op Landgoed de ooi Daar heb je ook prachtige rode beuken staan. En het wemelt echt van de mooie foto's. Ook historische foto's. Van de ja, het is een prachtig boek. Ja, Prachtig boek. Goed Jan, dankjewel. Nou, wij gaan naar muziekje zeker. Wij gaan naar muziekje. En wij gaan naar... Uh, he, he, roosbief. Een jonge vrouw. Die de laatste jaren hoge ogen gooit met haar zelfgefabriekte liederen. Roosbief. Oh, het geeft me een raar gevoel als ik mezelf ophang. Met een spijker, een punaise of met plakband op het behang. Het zit me niet echt lekker, ja, ik tegen die kale muur. Maar ja, het vult de ruimte, verberg de gaatjes in de muur. Zo'n toestel. Roosbief. En dan ga ik een recensie lezen. Thomas Rozenboom, De Rode Loper. Querido, Amsterdam, 2012. Viel hij daarover? Ja. loper. Thomas Rozenboom, 1956, wordt volgens de achterflap als een van Nederlands belangrijkste romanschrijvers beschouwd. Nu heeft Nederland talloze belangrijke romanschrijvers. Als, hij, als een van de belangrijkste behoort hij dus tot de eredivisie. Hoewel het floptekst is, geloof ik dat het waar is. Thomas Rozenboom is een gelauwd. hij is veelgelauwerd. Hij heeft tweemaal de -prijs literatuur gekregen, plus eenmaal de ACO. Gewassen vlees en publieke werken werden bestsellers. Ik heb het meeste van zijn oeuvre gelezen uit eerbied voor zijn reputatie en omdat mijn schoonzus door hem onderricht is op de schrijversvakschool. Maar nooit heb ik me kunnen warmen aan zijn kunst. Ik vond het meestal nogal gekunsteld. Zijn romanfiguren vond ik kwasterig, excentriek te ver van mijn bed. Thomas Rozeboom heb ik tot voor kort als een vrij jonge schrijver beschouwd... tot ik hem zag bij Wim Brands in boeken. Hé, hey, was die man met die oude kop en dat doorploegde gelaat Thomas Rozeboom? Ja, Thomas Rozeboom. Hij mag dan wel twaalf jaar jonger zijn dan ik... maar met 56 is hij ook geen jonkie meer. Het gesprek met Brands bracht niet veel garen op de klos... De rode loper probeert de jaren zeventig te pakken. Er waren toen jongens die meteen naar de middelbare school in de bijstand wilden. Daarover ontwikkelde zich een moeizaam gesprek. Moeizame vragen van de kant van Brands, nog moeizamere antwoorden van Rozenboom. Op het afvatische afvond ik hem, wel met veel indrukwekkend fronsen en knikken van het hoofd. Nu hoeft een schrijver geen prater te zijn, dus een tegenvallend gesprek zegt niks over het boek. Jongens die levenslang in de bijstand wilden, wilde ik daar een roman over lezen. Alle zijnen stonden op rood, maar toen ik bij de Biep een vers exemplaar van de rode loper zag liggen, niet zo afschuwelijk dik als gewassen vlees en publieke werken, nam ik hem toch mee naar huis. Toen ik een tijdje aan het lezen was, vroeg ik me af, is Thomas Rozenboom een beetje simpel geworden? Niet eerder zag ik van hem een tekst die zo eenvoudig was. Eenvoudige zinnen, geen moeilijke woorden, geen neologisme en ook geen kwasterige figuren. Misschien heeft hij gedacht, het moet in Arnhem en Zevenaar te lezen zijn, dus laat ik het kalm aandoen. Genoemde plaatsen vormen de achtergrond voor de rode loper. Lau en Eddy komen van de middelbare school. Alle klasgenoten stromen vanzelfsprekend door naar het hoger onderwijs en de universiteit. Maar zij vragen zich af, waarom eigenlijk? Dat is toch geen wet van mede en perzen? Ze berekenen dat de bijstand voor de staat goedkoper is dan wat voor studenten wordt uitgegeven. En dan? De meesten zullen na hun studie geen werk vinden. En de anderen die een goede baan krijgen, daar betalen wij burgers ons dan ook weer blauw aan. Twee keer gepakt. Leven de bijstand dus. Wat een redenering. Werd er zo in de jaren zeventig gedacht? Enfin, Lau gaat inderdaad de bijstand in en wordt een roadie. Bij een amateurgroep van rockers doet hij het showerswerk van de geluidsinstallatie en de instrumenten en hij bestuurt de bus. Op een gegeven moment krijgt hij een hernia en belandt hij in de WAO. Levenslang zal hij geen echt werk verrichten, altijd aangewezen op een uitkering. Het wordt een principe voor hem. We maken verschillende carrièreswitches mee. Van rodi wordt hij geluidstechnicus. Achter de mengpanelen wordt hij een waardevolle kracht. Als de band... Als de band, moet ik zeggen, op de fles gaat, CQ als de bandleden gaan trouwen en verburgerlijken, komt Lau een tijdje in een vacuüm terecht. Hier moet ik iets over Eddie zeggen. Eddie is journalist geworden bij een regionale krant. Uiteindelijk is hij chef van een bijlage voor Zevenaar. Eddie en Lau zijn aan het eind van de middelbare school vrienden geworden. En Eddie ontpopt zich als de goede genieus van Lau. Telkens komt hij met suggesties die onveranderlijk goed uitpakken. Als de band op de fles is, zet Lau op instigatie van Eddy een muziekstudio op in Zevenaar, waar hij groepen ontvangt die opnames en samples, etc. willen. Als dat niet meer gaat, fluistert hij Lau in, een tien jaar al leegstaande garage in het centrum van Zevenaar te kraken om er een filmhuis te vestigen voor underground cult en camp. Hij krijgt alle medewerking, hij hoeft geen deur te forceren, maar krijgt de sleutels van de wethouder van cultuur die al die jaren niets heeft kunnen bedenken en die nu blij is dat er iets cultureels met het pand gebeurt. Voor weinig centen, met veel hulp, een partij vliegtuigstoelen, voor nop, et En weer is Lau gevestigd. Zo gaat het maar door. Een vredig, kabbelend beekje. Alles lukt, behalve dat Lau maar geen meisje aan zich kan binden. Als Rodi lukte het wel om meisjes te versieren, maar relatie zal hij nooit krijgen tot zijn verdriet. We zijn al een stevig end in het boek gevorderd en je gaat je steeds meer afvragen. Waar moet het naartoe? Waarom vertelt Rozenboom dit onbenullig vertelsel? Zou er nog iets gebeuren? En dan komt hij langzamerhand, veel te langzaam misschien, tot waar hij wezen wil. De laatste onderneming van Lau, namelijk de rode loper. Kan ik de clue wel vertellen? Nee, eigenlijk niet. Ik zal het niet doen. Maar op het laatst krijgen we een proeven van de meesterlijke rozenboom. Zoals hij het narcisme van onze cultuur neerzet is ongeëvenaard. Eindgoed al goed. Ik heb deze rozenboom toch met plezier gelezen. En wat dat met die rode loper is, tja lees het boek zelf maar. Het is te doen. Je vertilt je er niet aan. Wel zal ik het begin citeren om erin te komen. Citaat dus. Het laatste examen was afgelopen. De lichting 73 dromde naar buiten. Rookwolken en lachgolven stegen op naar die lege blauwe lucht boven het Arnhems Lyceum. Een jongen van buitengewoon fors postuur, Lauw Baljon, maakte zich los uit het gedrang en ging op de rand van het bordes een sigaret rollen. Hij had lang wit en wattig haar, een vol gezicht met een vlasbaardje en droeg een houthakkershemd. En cowboy lazen. Het was heet, het vloei scheurde tussen de zijn zwetende vingers. Hij begon opnieuw. Wat later kwam een andere jongen schrijlings op zijn brommer tegenover hem zitten: Eddie van de Beek. In tegenstelling tot Lauw had hij juist een scherp gezicht, was hij bijzonder tenger, had hij een oude maar geklede regenjas aan en was zijn half lange haar, was zijn half lange haar donker, dik en sluik. Het enige wat Lau van hem wist was dat hij niet in Arnhem maar in Zevenaar woonde, een provinciestadje tien kilometer verder dicht bij de Duitse grens. Daar reed hij na de laatste les altijd onmiddellijk terug, terwijl Lau zich dan meestal naar de repetitieruimte van Schout ging. Zo kwam het dat ze allebei geen schoolvrienden hadden en elkaar ook nauwelijks kenden. Maar vlak voor het examen vanmiddag waren ze erachter gekomen dat ze eenzelfde toekomst voor zich zagen. Een onderwerp om nu nader te bespreken, waar alle andere leerlingen een studie gingen doen aan universiteiten en hogescholen. Door het hele land, daar wilden zij iets anders, iets originelers, tegen de stroom in, weg van het gebaande pad. Zij gingen in de bijstand. <lacht> well, <a career. clears throat> Had je daarvan gehoord dat, dat jongens in de jaren 70 de, uh, ja. na, na de middelbare school de bijstand in wilden? Zeker. Ja, ja. Dat, nooit gehoord. Jij niet? Ja, ja, ja. Dan, niet iedereen. Uh, Revolutionair. Voor dit gebaand pad. Nee. Mm. Veel mensen zeiden: wij doen dan heel veel goed werk mm. voor de gemeenschap. Huisje, boompje, beestje, zei je. Ja, kom ja echt. Ja. Nee, dat kwam heel dat regelmatig. Dat kwam wel van. regelmatig ja, voor. Ja, zeker. Ja. zeker. Ja. En dat ging ook. En dat ging ook. In zeven jaar niet zoveel, denk ik. Maar ik denk dat die ene beschrijving van die dikke jongen met die vlashaart, ja. dat dat een beschrijving is van Thomas Rozenboom zelf. Vind je niet? Zo vind ik dat hij eruit ziet. Ja. Een dikke kop met van die frieboehaartjes. Toen zag hij er zo uit. Dan heeft hij misschien beschreven hoe hij er toen uitzag? Ja, ik, tenminste, als ik ooit hem gezien heb, ja. ik denk ik: oh, dat is hij zelf. Ja. Jij hebt rozenboom ook wel gelezen, Els? Je nee, Ik die, heb uh... één, maar ik weet nou niet meer welke van de twee. Daar vond ik het begin heel mooi van. Dat was met die trekschuit. Oh ja. ja. Daar kan, kan ik me nog van dat boek heel goed herinneren. Gewassen vlees is dat, ja. ja. Voel je ja. niet? Dat, ja, ja. dat vond ik geweldig, dus heb jij dat gelezen? Nee. <coughs> nou, dat gaat in het eerste stuk over een trekschuit die ja doorgetrokken wordt dus. Hè. Maar dat vond ik echt geweldig beschreven. Goed. Nou, we zijn aan het eind van dit uur gekomen. We gaan netjes afkondigen. Jan, weer heel hartelijk dank voor je bijdrage. Graag gedaan. Altijd fijn om jou in het uur te hebben. Els en Stefan, bedankt. Dit was het uur Literatuur. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.